4 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Egypte worden in november of december presidentsverkiezingen gehouden. ongeveer twee maanden na de verkiezingen voor een nieuw parlement. Dit heeft de militaire raad bekendgemaakt, die het land sinds 11 februari regeert. De raad heeft ook een tijdelijke grondwet opgesteld voor de overgangsperiode. waarin het land zit sinds het vertrek van president Mubarak.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 Buurtbewoners krijgen een gesprek met burgemeester Wolfsen over de dood van het jongetje. De kankerbestrijding wil dat een pakje sigaretten 10 euro gaat kosten... en dat er afschrikwekkende foto's opkomen. staat in een aanbeveling die is aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid. In andere landen staan al veel langer afschrikwekkende foto's... over de gevolgen van roken op pakjes sigaretten. Volgens KWF-kankerbestrijding loopt Nederland erg achter in het ontmoedigen van roken... Veel Nederlanders zouden voorstander zijn van afschrikwekkende afbeeldingen op pakjes sigaretten. Het weer, het is bewolkt en er vallen een paar buien. Het is ongeveer 15 graden. Morgen valt er opnieuw regen en wordt het iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Bij elkaar zaten nu 78 kilometer file. De meeste files trouwens in de regio Amsterdam.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is vijf minuten over vier woensdag en dat betekent in Villa VPRO tijd voor ons buitenlandpanel. En vandaag drie gasten in de studio. Franklin van Kappen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent defensiedeskundige en dat is niet zo gek, want u bent generaal generaal-majoor buitendienst. En u bent ook senator nog steeds, ook na de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Senator voor de Eerste Kamer, u bent senator voor de VVD. Dat klopt, ja. Dat klopt. Uh, Michiel Bout, ook welkom. Directeur van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika. En Iba Abdo, ook welkom. Syrië-kenner en op zich ook niet zo gek, want Syrische van geboorte. Jazeker. Al lang, al lang ja. in Nederland? Ja. Tien jaar. Oh ja, al enige tijd. ja. En, uh, studeert aan de Universiteit van Klingendaal en zijdelings daardoor ook enigszins aan de Universiteit, Universiteit van Klingendaal van Leiden. Van Leiden <laughs> en daardoor enigszins verbonden met Klingendaal, interne ja. uh, of internationale betrekkingen en diplomatie. Helemaal goed. Heet het ja. zo? En ver ben je met de studie? Uh, het is een tweejarige masteropleiding en dit, ik, ben, ik zit nu in mijn eerste jaar. Dus... Uh, nou. Nog een jaartje. Okay. Wij lazen een stuk in NRC Next van vanmorgen van Caroline Roelands. En die had een schrijver geïnterviewd, Gias Aljundi. Al zeg ik dat goed? Gias Aljundi. Aljundi, Al ja, ja. ja, dat zou best wel eens kunnen. En ja. die zei dat uh, na het bloedig neerslaan van de, uh, van de opstand in Dara... Dar ja? dat nu de geest uit de fles is en dat wat Assad ook doet, president... Ja. Hij, dit is het einde voor hem. En dat komt nooit meer goed met hem. Is het begin van, van het einde. Ben je dat eens? Hij het was begin, heel stellig. Het begin van het einde. Uh, dat zou inderdaad, dat zou je best wel kunnen zeggen, maar um, we hebben natuurlijk. Wat nodig is, is dat de, de, de, de, de, de demonstraties massaal moeten worden hè? Zolang het uh, beperkt blijft tot Daad, tot de zu zuidelijke provincies. En de, het trommelt een beetje in Damaskus en Halab. Maar het is nog niet massaal. Dus het volk uh, is, heeft niet besloten om massaal de straat op te gaan en te demonstreren tegen het regime van Al-Assad net als. Net, net als wat we gezien hebben in Egypte. Mm -hmm. um, dus uh, dat weerhoudt mij ervan om te zeggen dat de, fles echt uit, uh, de dat geest, de geest uit, uit de fles ja. is gekomen. Mm -hmm. uh, maar je kan, je kan zeggen dat Alassad twee opties heeft. Of hij doet hervormingen van een zodanige omvang... dat het volk echt overtuigd raakt van zijn intentie om echt uh, verandering teweeg te brengen. Mm -hmm. Of... Het conflict gaat binnen afzienbare tijd escaleren, nog meer escaleren... en het gaat een bloedige wedding aannemen. Dat heeft het nu natuurlijk voor een deel al, want die... Uh... De uh, demonstraties in het zuiden waar u het over had... die zijn nogal bloedig neergeslagen. Er zijn tientallen doden bijgevallen, ja, is gewoon ja. geschoten. 60 doden tot, ja. uh, tot, uh, tot En vandaag, Assad, ja. een andere mogelijkheid die hij zou hebben... heeft nu net een toespraak gehouden in het parlement. Ja. Die uh, zou de wereld op zijn grondvesten doen trillen, werd van tevoren gezegd. Maar eigenlijk is... heeft hij daarin gezegd dat hij helemaal niks gaat doen. Daarin heeft hij gezegd inderdaad uh, dat hij... Uh, weinig gaat doen. Uh, er werden hele grote uh, verwachtingen uh, geschept gisteren. Van, ja, Het is een toespraak die het volk blij gaat maken. Ja. Zo werd het uh, aangekondigd. Uh, en we dachten, nou ja, nu komt het. Hè. Het afschaffen van de, van de noodtoestand, het uh, van, uh, vergroten van het vrijheidsmarge, het geven van politieke vrijheden, het bestrijden van corruptie en dergelijke. En dergelijke. Maar nee hoor. Het enige wat hij heeft gezegd is dat uh, Syrië het slachtoffer, slachtoffer is van een complot dat buitenlandse mogendheden uh, de demonstratie in Syrië aan het, uh, mm -hmm. aan het bewapenen zijn, aan het stimuleren zijn om, om de onrust en nationale eenheid te, te schenden. Um, en dat uh, Syrië dus um, dat gaat bestrijden en dat ze uh, dat ze alles eraan zullen doen om, om de stabiliteit uh, te behouden. En afgelopen donderdag had zijn ad adviseur, politieke adviseur... mevrouw uh, Boutena Chaban een set aan hervormingen uh, aangekondigd. En uh, daarvan wordt gezegd uh, dat uh, deze geen concessies zijn... maar dat deze maatregelen zijn die al vanaf 2005 waren aangenomen... Uh, en dat zijn gewoon maatregelen. En het duurt even hè, in Syrië voordat alles wordt geïmplementeerd. En alles over, over alles wordt nagedacht. Uh, dus uh, hij ontkent. Het feit dat de concessies die afgelopen donderdag zijn gedaan... concessies zijn die te maken mm -hmm. hebben met de onrusten, met, met de demonstraties. Mm -hmm. um, en hij zegt zeggen... hier dus ook dus ja? dat er geen concessies komen... omdat dat niet nodig is. Ja? Nee. Omdat, omdat het niet Syriërs zijn die nee. aan het demonstreren zijn. Kan je dan zeggen dat dit contraproductief werkt... en eigenlijk als bezien op het vuur van de demonstranten? Dat kun je zeker zeggen. Dat denk ik wel. En morgen, vrijdag, vrijdag is een hele belangrijke, belangrijke dag... Overmorgen. Oh, of morgen, inderdaad. Ja. Het is uh, vandaag woensdag. Ja. Het is een hele belangrijke dag in de Arabische wereld, in het algemeen. Omdat dan uh, ja. altijd. Na het vrijdagsgebed, het uh, middagsgebed, ja, gebeurt, gebeurt van, van alles. alles? Ja. Uh, en ik verwacht eigenlijk dat mensen, uh, uh, ik hoop massaal de straat op, op zullen gaan... om te laten weten uh, dat, dat, ze dit, dat ze dit niet pikken. Frenkling van Kappen, als je hoort uh, uh, wat Iba Abdo zegt... dat het, uh, het kan dus dat hij toe gaat geven en uh, hervormingen aan gaat kondigen... en ook door gaat voeren. Als dat niet zo is, verwacht ze uh, een bloedige affaire. Zou het dan kunnen zijn dat de internationale gemeenschap... Uh, net als in Libië op zal gaan treden tegen een land als Syrië... dat ook daar de NAVO zich op den duur mee zou kunnen gaan bemoeien? Of is dit te ver weg om iets ja. zinnigs over te zeggen? Het is altijd gevaarlijk om voorspellingen te doen hier, hierbij. Maar wat belangrijk is, is om te kijken naar het totale gebied. Uh, dit, wat er nu gebeurt is eigenlijk voorspeld. Hè? Als u de verkenningen leest, die studie die we in Nederland gedaan hebben... wat brengt de toekomst, dan is dit het netwerkscenario. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat uh, dat gebied... de Greater Middle East, hè, zoals het dan heet... van Turkije tot aan India en Pakistan... dat gebied is van vitaal belang voor de wereld. Okay. Een uh, heel belangrijk gedeelte de van onze oliereserves ligt daar. Maar dat is niet het enige. Het is de brug tussen Europa en Azië. De oude zijdenroute loopt er doorheen, het Suezkanaal. En het is een gebied dat natuurlijk ongelooflijk instabiel is. Mm. Het zijn allemaal... Uh, de, ja... Uh, Theocratieën, autocratieën, dictaturen, halve democratieën... niet de meest stabiele regeringsvormen die je maar kan voorstellen. En de angst is altijd geweest, als dat gebied destabiliseert... dan hebben we dus een geweldig probleem. En wat er dus nu aan de gang is, dat is eigenlijk ook een beetje voorspeld. Het is een, niet leuk, maar het ontvouwt zich een beetje zoals dat ook gezien is. Een destabilisatie van het hele gebied. En dat is wat natuurlijk de NAVO en anderen proberen te voorkomen. Dat het hele gebied in hoog tempo destabiliseert. Want dan hebben we dus echt een probleem met z'n allen. Uh, en dat is de grote angst. En hoe je daarmee omgaat met... Dus u zegt, het maakt niet eens zozeer uit per land. Dus ik nee, ga me niet alleen over Syrië nee, uitlaten. Het, het, het, het is het hele gebied. Beeld. Maar om maar een voorbeeld te geven. Het is bekend dat de invloed van Iran in Syrië zeer groot is. Er wordt wel gezegd, Iran is de schouder. Syrië is de arm. En Hezbollah in Libanon is de vuist. Hoe gaat Iran reageren als dit land ontploft? Nou, Dat is een van de... Van de, van de drivers of een van de factoren die je in aanmerking moet nemen als je naar het hele gebied kijkt. Kijk, het Israëlisch-Palestijnse conflict is nog niet over. Huh? Syrië is ook uh, steeds officieel in oorlog met Israël? Uh, ja, ook dat. Ik uh, ja. Irak is nog niet af. Uh, Iran is natuurlijk uh, toch een mogendheid die probeert om, uh, om een regionale macht te worden. En, uh, ja, dat is ook niet het meest stabiele regime wat je je maar kan voorstellen, maar wel een regime wat beschikt over. Uh, nou ja, dan maar voorzichtig zijn, heel dicht bij, bij nucleaire wapens is. En als dat zo is, dan wordt Israël echt wakker. Ja. Verder hebben we aan de oostgrens van het gebied India-Pakistan, Afghanistan... De, de kans dat Pakistan destabiliseert. Het is een fragiele staat, maar wel een fragiele staat met atoomwapens. De buren India, ook een nucleaire mogelijkheid, die zullen dat niet laten gebeuren... dat die nucleaire wapens misschien in handen vallen van van, van, van uh, ja, allerlei fundamentalistische groeperingen. Pakistan grenst ook weer aan, uh, aan Iran. Iran is ook bezig in het, zuiden van Pakistan, in het zuidwesten van Pakistan... en Balochistan, dat zijn etnische persen, om daar uh, het vuurtje op te stoken. Het hele gebied is, is uiterst instabiel. En daar moet je altijd heel erg voorzichtig mee zijn. Want we hebben ook maar een beperkte capaciteit om in te grijpen. Zowel ja. politiek, economisch als militair ja. hebben wij niet beschikken we niet over onbeperkte middelen. Dus hoe je met die totale situatie omgaat, dat is echt iets waar we goed over na moeten denken. Nou, en, nou mag je, uh, kan je met, met twee maten meten, uh, Michiel Bout, ik zal het uh, uh, aan u eens voorleggen. Uh, ik begrijp het hele grote plaatje wat u schetst, meneer Van Kappen. Als je dan zegt, oké, okay, Libië wordt ingegrepen, want uh, daar, daar dreigt een humanitaire ramp als Gaddafi zich uh, op zijn eigen bevolking los gaat laten. Dat kan in Syrië ook gebeuren. Maar zou je dan kunnen zeggen als, als goedwillende uh, uh, uh, uh, andere naties. ja maar pff, gezien het hele plaatje en we hebben niet zo, zo veel capaciteit, laat Syrië nou maar even voor wat het is. Zou je dat kunnen zeggen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk geen twijfel over dat het een, uh, een zeer instabiel gebied is, zoals net werd gezegd. Um, alleen denk ik zelf dat het, de term destabilisering of destabilisatie... en de angst daarvoor ons ook niet tot onmacht moet dwingen. Hè? Want maatschappijen veranderen. En we willen eigenlijk, veel van ons, dat die maatschappijen veranderen. En dat creëert destabilisatie. Dat creëert, in latijns Amerika noemen we dat transitie. En dat klinkt veel, veel beter, want dan heb je het gevoel... dat het ergens naar iets goeds... Ja, de, gecontroleerd suggereert het eigenlijk ook, hè? Nou ja, het is in ieder geval, daar, daar gebeurt iets ten goede. Hè? Ja. Destabilisatie is... Het is natuurlijk een geopolitieke term vanuit Europa... en de Verenigde Staten-gedacht die, die ook heel belangrijk is. We willen niet dat het één grote rotzooi wordt daar. Maar eh, aan de andere kant eh, is het voor ons natuurlijk onmogelijk... om vanuit onze werelden die eh, veranderingsprocessen... die daar plaatsvinden, te, te sturen. Mm -hmm. We kunnen daar eh, hulp bieden, als we dat willen, of, of tegenwicht bieden. Maar eh, het, het is iets wat daar gebeurt. Er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen. De sociale netwerken, de jongeren, de modernisering. Dat is natuurlijk een van de mooie elementen, vind ik, van deze revolutie. Je ja, ziet dat het niet... Dat het niet jongere is die via Twitter en dergelijke... Ja, en, en, en dat je dus ziet mede. dat de maatschappij aan het veranderen is... en dat dus die vanzelfsprekende autocratieën, theocratieën, dictaturen... hun vanzelfsprekendheid verliezen. Dus ik heb de neiging om het toch ietsje positiever te duiden... maar uh, natuurlijk mm -hmm. is het zo dat elke transitie, elke destabilisering... Ja, er zijn, ook risico's in zich... Uh, er, zijn, er zijn er al twee dingen die vlakken. belangrijk zijn, hoor, als je hier naar kijkt. Uh, dat is... Uh, kijk, we kunnen niet overal ingrijpen. Hè? Nee. Dan, uh, dan moeten we ook ingrijpen in Jemen, dan moeten we ook ingrijpen in, nou ja, in Zimbabwe. Maar dat is dus gewoon een fysieke af. onmogelijkheid. Dus je weegt af. Wat heel belangrijk is, is voor uh, Libië is een VN-mandaat afgegeven. Ja. Als je geen VN-mandaat hebt, dan, zit je echt, dan vis je echt in troebelwater. Ja. En wat heel belangrijk is bij, bij de Libië-exercitie, is geweest dat eigenlijk het principe van R2P, Responsibility to Protect. Ja. wat geboren is tijdens de Kosovo-invasie, dat dat nu eigenlijk een, een, een stukje ondersteuning heeft gekregen. In Kosovo hebben we ook ingegrepen, omdat er een dictator zijn eigen bevolking aan het uitmoorden was. We kregen geen mandaat in de Veiligheidsraad, want China en Rusland hielden dat tegen. Toen heeft de NATO ingegrepen en gezegd van ja, het is niet legaal, maar het is legitiem en juist wat we doen. Het kan niet de bedoeling zijn van het VN-charter... dat een dictator dat als een excuus gebruikt om zijn eigen bevolking uit te moorden. Datzelfde god is dus nu in Libië alleen op Libië. Ja, en landen. daar is toen een principe uitgeboren. Dat heet dan Responsibility to Protect, R2P. Mm -hmm. En dat is eigenlijk dat een staat, een regime, heeft de plicht om zijn eigen bevolking te beschermen. En als een regime dat niet doet... dan gaat die verplichting over op de internationale gemeenschap. Dat was over het algemeen in het Westen... was dat wel een, een, een geaccepteerd iets aan het worden. Maar een hele hoop landen in de wereld uh, waren het daar nou absoluut niet mee eens. En wat je dus nu ziet is een, uh, een mandaat van de Veiligheidsraad wat zeer ruim is... ondersteund door de Arabische Liga, ondersteund door de Afrikaanse Unie. Dat is eigenlijk een onderste ondersteuning van het principe... dat als een dictator bezig is zijn eigen bevolking uit te moorden... dat dat een legitieme reden kan zijn om in te grijpen. Ja. Dus dat is denk ik heel belangrijk als je praat over Syrië. Ja, daar zou, dat heen, zich, dat, ook voor daar zou zich dat voor kunnen doen. Nou, wie moet dat gaan doen? Want iedereen is druk overal. Niemand heeft meer capaciteit nou ja, het, ja. het begint naar mijn idee toch altijd bij de VN. Of we dat nou leuk vinden of niet. Het ja. is de enige organisatie die een, een wereldwijd mandaat heeft... om dat soort dingen te besluiten. Als er een VN-mandaat is, dan komt de volgende stap. Wie gaat dat mandaat uitvoeren? Want ja. met blauwhelmen kan je geen conflicten oplossen met een hoog geweldsniveau. Dat hebben we nou wel geleerd, hè? Nee. Dat, dat, dat kan dus niet. Dus dan, moeten, dan zijn er twee legitieme mogelijkheden voor de VN. Als je het niet kan doen met blauwhelmen, dan kan je vragen aan een land om op te staan en de leiding te nemen... en een coalitie te vormen en het voor je te doen. Of je kan vragen aan een regionale veiligheidsorganisatie... onder hoofdstuk 8 om het voor je te doen. En ja, er is er eigenlijk maar één regionale veiligheidsorganisatie die wat kan. En dat is de NAVO. Ja. Dus dat zijn de enige twee mogelijkheden. de ja. Abdo, ja. moet, je, uh, moet je daar wel aan denken? Aan dat vreemde mogelijkheden jouw uh, geboorteland gaan bezetten? Nee, precies. Of dat we <laughs> willen uh, melden... dat de Syrische bevolking eigenlijk zeer anti-westers is... en zeer anti-Amerika en anti-Israël... Want Bashar al-Assad staat bekend om zijn verzetbeleid. Hè? Mm -hmm. Dus als je een random persoon op de straat vraagt: van, uh, waarom vind je Bashar al-Assad goed? En hij heeft één antwoord: omdat hij is we tegen Amerika an... en Israël. Ja. Precies. Ja. Ja. Uh, dus daar is hij zeer onbekend. En dat heeft hij ook het volk inge, inge, uh, ingeprent: dat dat, dat, dat, dat dus uh, onze grote vijand is. Dus, dus het volk zou een buitenlandse inmenging eigenlijk niet accepteren en niet willen. Nee, maar dat is precies ook de reden waarom je de grote aarzelingen zijn bij de NAVO, maar ook bij Amerika, om dit soort dingen te doen. De Amerikanen hebben er alles aan gedaan om maar te zorgen dat ze niet voorop liepen. Ja. En in dat Libië was, bedoelt u. In Libië, ja. en dat, ja. dat geldt eigenlijk voor de hele Arabische wereld. De perceptie is machtiger dan de waarheid. Als de perceptie is dat het een neocoloniale onderneming is en dat het weer allemaal om olie gaat en, en, en om belangen enzovoorts, dan kan het wel niet waar zijn. Maar de perceptie is machtiger dan de waarheid. En als je dan... dat dus doet, dan moet je dus als, als, als NAVO... maar ook als Amerika, als Westerse mogendheden, moet je, moet je heel goed nadenken voordat je daar instapt. ieder Abdo zou Precies. het zo kunnen zijn, want uh, Frank van Kappen... Uh, um, schetst ook nog een andere mogelijkheid. Stel dat Assad zich inderdaad op grote schaal gaat richten... tegen zijn eigen bevolking, wat in Libië ook dreigde. Mm -hmm. En de internationale gemeenschap zegt, wij moeten dus nu ingrijpen. Maar dat gaan we niet door het Westen laten doen. Maar dat doen we onder uh, VN-vlag. Laten we dat door een aantal Arabische landen... Doen. Als die dat doen? als, die dat als doen. Die Hoe die dat Zou doen, dat dan ja. bij de bevolking? Ja, dat. Uh... De bevolking zit er ook niet op te wachten door zijn eigen leider doodgeschoten ja. te worden. Nee, maar ik vraag me echt zeer af in hoeverre Arabische landen uh, bereid zijn om in te grijpen in een ja, ander ja. Arabisch land. En dan vraag ik mij ook, mij ook af wie. Egypte mm -hmm. die, heeft, uh, die, die zit al vol met. Uh, die heeft al genoeg aan haar hoofd. Aan uh, zijn hoofd. Uh, alle, alle landen ook, hè? Libië, Bahrein, ja. uh, Libanon, um, Jordanië. Dus, we gaan ook wel heel snel, Europa. vind ik hoor. Om, om nu... ja. is, dit is allemaal hypothetisch. Ja, maar dat is eigenlijk, we, we moeten oppassen dat we daardoor niet gaan kijken naar Syrië als een potentieel in te vallen ja, land. Het is dus een land wat op dit moment uh, daar is, is van alles aan de gang. Je hoopt op een bepaald moment dat daar misschien een Egyptisch of een Tunesisch scenario zich kan gaan ont ontwikkelen. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Wanneer gaat zo'n president wel echte concessies doen? Doen. Wat doet de bevolking of de demonstranten daarmee? Wordt de massademonstratie? Zolang dat nog allemaal binnen de perken blijft... mag je hopen dat ook Syrië een, een wat positievere transitie tegemoet gaat... Ja. dan we nu misschien ja. neigen ja. te denken. Maar de grote angst in die hele regio is niet zozeer Syrië, hoor. De grote angst is Saudi-Arabië. Als Saudi-Arabië zou destabiliseren, mm -hmm. oh. dan hebben we dus echt een mega probleem. Want dan gaan al die kleine emiraatjes en eh, die ja. gaan ook allemaal mee. En dan wordt Iran echt wakker. Ja. En dan, dan, dan heb je echt de lont in het kruidvat. Dus laten we zeggen, de analisten, we nou, het ja. zo maar even zeggen. die kijken naar dat gebied en die zeggen: Ja, Saudi-Arabië dat ja. is toch echt de sleutel. Ja. Als dat gaat schuiven, dan hebben we een probleem. Ja. Ja. Ik beablood tot slot, en dan gaan we even naar de conferentie over Libië in Londen. Um, ik wou nog een punt duidelijk maken dat uh, de scenario van een burgeroorlog in Syrië zeer klein is. Want uh, Bashar al-Assad heeft een strategie en dat is het verdeel- en uh, heersstrategie. Mm -hmm. Syrië is, is zeer multi-etnisch. We hebben Christenen, Koerden, Soenieten, Shiiten, uh, Alawiten. Dus, er is van alles in het land en hij uh, zet bepaalde groepen tegenover elkaar. Waarom? Om zijn regime te laten voortbestaan. Om het mm -hmm. status quo uh, te behouden. en um, uh, dus uh, het volk heeft dat door. Het volk, je hoort nu ook uh, in de berichten... maar ook op uh, Facebook en al, allerlei social media uh, uh, uh, communicatie... dat het volk zegt van wij zijn één hand. Dat wordt ook geroepen, hè? dat is een van de, van de leuzen. Wij ja. zijn één volk. Wij, uh, maakt niet uit, alle of christenen... Ze laten wij, zich niet meer door hen, door hen scheiden. Een. Precies, als, ja. ja. Nou, dan is hij aan de die, die als <laughs> dat... Dan is denken. hij aan de beurt. Ja, ja, het moet even massaal worden. De machtsbalans moet ja. gekeerd worden. Dat en ja. en uh, uh, zo, zolang hij, uh, dus hij heeft nu geen concessies gedaan. Waarom? Omdat hij dus zich nog machtig voelt. Mm. In Latakia heeft hij onlangs de, de opstand, ook een Dara-achtige toestanden, waarin mm -hmm. Latakia ontstaan. En uh, die heeft hij aan de hand van, uh, uh, ja, net als in Egypte, de. de heeft hij mensen gestuurd? De, de. hoe noem je dat ook? heet dat in het Arabisch. De gewone mannen op mm -hmm. kamelen. en oh, uh, dat, ja, ja, ja. Die, die paarden. Dat maar raar, raar. dan niet ja, op kamelen ja, ja. in Maar gewoon de, de bepaalde groepen mensen mm -hmm. heeft hij gestuurd op het demonstranten. om ze te moorden en om ze bang te maken. Mm -hmm. En daardoor is de, de, is de hele opstand gekeerd. Gewoon stopgezet. En nu denkt hij van: hey, ik, ik ben machtig en ik doe geen concessies dan meer. Maar we moeten maar afwachten ja. hoe lang die macht inderdaad nog duurt. Dat moeten we, we nog is. afwachten. Ja. Oké, okay, we gaan naar de conferentie in Londen. Die was gisteren en die is gisteravond afgesloten. 35 landen spraken daar over de toekomst van Libië... onder de titel Coalition of the Willing... Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken, eh, Franklin van Kappen, die had wat anders aan zijn hoofd. die had een debat in de Tweede Kamer. Dat klopt, maar dat nou, kan ja. toch eigenlijk niet dat hij daar niet was? Dat Nederland daar niet vertegenwoordigd ja. was? Nou, we zijn vertegenwoordigd door de ambassadeur. In, ja. in, in, in, dat is een zeer bekwame man. Maar Daarbij ik ben het al. met u eens. Eigenlijk had de minister van Buitenlandse Zaken daar moeten zitten. Maar we hadden even een binnenlands probleem wat opgelost ja, moest worden. Vond u dat trouwens niet allemaal te knullig voor woorden? Even nog, nu we er toch zit. Het hele, niet het debat hoor. De dat, even. Eva ja, de, het, het, de mislukte evacuatie, ja. althans de mislukte, de uit de hand gelopen evacuatie van. Uh, die meneer op het strand van Seerte met die helikopter. Heeft u niet als oud-militair een beetje met, met, met, met trappelende voeten... en kromtenen gekeken nou, naar wat er gebeurd is door ja, de knulligheden? Ik, ik ben altijd heel voorzichtig om daar dat soort oordelen over uit te spreken. Dat is niet heb bij het, ons, uh, hoor. Nee, laat, wat, wat, ik, wat ik wil zeggen is het volgende. In het debat in de Kamer zeer terecht richten zich dat op twee gebieden. Punt één. Bij een militaire operatie neem je altijd risico. Maar de mate van risico die je neemt hangt af van het belang. Het is er een groot belang... Ben je bereid om een groot risico te nemen? Is belang niet zo groot? Is het niet verstandig om grote risico's te nemen? Die weging van belang en risico wordt niet gemaakt door militairen. Die wordt gedaan door uh, die bijzondere kerngroep... of kerngroep, uh, militaire, militaire kerngroep, speciale operaties. Ja. Dat is dus de... De minister-president, de vice-minister-president, de minister van Defensie en de -minister, minister van, de minister van ja. Buitenlandse Zaken. Die al die richten... geen balverstand hebben van, van militaire zaken, natuurlijk. Nou ja, je hoeft niet te weten hoe je, hoe je een F-16 vliegt of een schip afmeert waar... of een rolprikkeldraad uitrolt nee. om verstandig om te gaan met dit, soort, met dit soort problemen. Daar wordt die beslissing, die weging gemaakt. En daar richten dus in de Kamer de vragen op zeer terecht. Het uh, tweede kernpunt waar de vragen zich op richten, ook terecht, is natuurlijk de manier waarop de operatie is uitgevoerd. Ja. En wat er dus uit is gekomen uit dat debat... dat is dat uh, de regering de Kamer overtuigd heeft... dat dus die weging van belang en risico... dat ze die... Uh, dat ze die daar zijn ze mee weggekomen. De regering heeft gezegd... wij laten geen Nederlandse burgers op het strand staan als het ge gevaarlijk is. Dan doen we een poging om ze eruit te halen. Daarvoor zijn we bereid om deze risico's te nemen. Als het wel was gelukt dat iedereen de vlag uitgehangen... ja, het is niet gelukt en nou schreeuwt iedereen moord en brand. Ja. Maar daar zijn ze dus in de Kamer mee weggekomen. Het tweede punt is, hoe is de operatie uitgevoerd en gepland? Daarvan hebben de ministers gezegd... ja, daar moeten we nog eens een keer goed naar kijken... want daar zijn een aantal dingen fout gegaan. Laten we daar maar even behouden, Want het is op zichzelf is het een... Uh, is het, uh, is het wel voor Nederland een heel belangrijk, uh, belangrijk incident. Maar als je kijkt naar de grotere wereld, dan nee. zijn er hele andere nou, dingen. Dan... Ja, Oké, okay, laten we dan even naar die grotere wereld kijken. Namelijk die toekomst inderdaad van Libië, daar is over gesproken, dus daar in, in Londen. Um, dan eigenlijk even een vraag. Wat, is het nou duidelijk wat het doel is van de acties... die inmiddels onder militaire uh, leiding van de NAVO staan... niet onder politieke leiding van de mm -hmm. NAVO, laat dat duidelijk zijn. Het is een soort monstrum. Ik geloof dat de politieke leiding in handen van de lan, alle landen is die meedoen. Maar uh, willen ze, uh, wat willen we bereiken? Een staakt het vuren daar? Of is het toch nu allemaal bedoeld om Gaddafi weg te krijgen en. Hem ofwel weg te laten vluchten of hem voor een krijgsraad te krijgen, wat dan ook. Wat, is, wat, wat denk jij, uh, Michiel Bouden? Nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat er uh, op twee niveaus uh, deze vraag beantwoord kan worden. Op het uh, retorische niveau van politieke uh, retoriek uh, wordt er natuurlijk gezegd: nee, uh, ja, misschien Gaddafi wel liever weg, maar we gaan daar niet helpen. Maar op het praktische niveau is er natuurlijk in Libië op dit moment een oorlog gaande waar uh, de uh, NATO of de, de Alliantietroepen uh, bij betrokken zijn. Hè? Al voor de in interventie werd er gesproken over Britse commando's die achter de linies eh, zouden, eh, advies zouden dienen. Je kan je niet voorstellen dat de NATO met zo'n actie bezig is... zonder dat ze ook een militaire eh, strategie heeft hè, op de grond. Dus... Ja. Um, al die, de, de redenvoering van Obama was natuurlijk wat dat betreft een heel, ook een heel erg interessant iets. Hoe diep die in het stof ging om te verklaren waarom die in <lacht> Libië misschien eventjes uh, moest ingrijpen. Dat was ongelooflijk voor, voor de nationale bühne. He, maar ondertussen gebeurt er natuurlijk in Libië van alles. En uh, uh, Ik zou graag willen weten wat daar gebeurt, maar daar krijgen we natuurlijk weinig van te zien. Nee, uh, nu is er ook gesproken, ze zeggen dan wel, ja we moeten het, het, geen regime change per se. Maar er is wel gepraat over de toekomst van Gaddafi. Tuurlijk. Als die waar moet hij dan heen? Uh, hij is een grote vriend van Hugo Chavez. Eh, Venezuela. Uh, is dat een optie? Nou, dat was uh, al, geloof ik al inmiddels al twee weken geleden, ging het gerucht dat hij. Uh Um, uh, al onderweg was naar uh, Caracas. Ja. He, ja. Allerlei uh, correspondenten stonden al ineens bij het vliegveld te wachten. Uh, dat was uh, niet zo. Uh, ik denk zelf dat um, dat een mooie optie zou zijn. Alleen ben ik bang dat Gaddafi niet voor deze optie uh, te vinden is. Hè. Chavez is een grote vriend van. Uh, er zijn een paar. Uh, er zijn is een in Latijns-Amerika vriend. meer vrienden van Gaddafi. Ja, misschien ja. nog wel de enige op de ja, na dan in Afrika. Zijn de deed misschien een de optie. Dat lijkt me het enige land dat ook ja. verblijft straks. Ja. ja, maar het is inderdaad... In, in latijns meer heb je een paar van die soorten ouderwetse dictators... die nog uit de 60e jaren komen... die veel te danken hebben aan Gaddafi. Uh, trainingskampen hebben bijgewoond. Geld hebben ontvangen. Steun hebben ontvangen. En die blijven hem uh, door dik en dun steunen. Chávez heeft heel even zijn mond gehouden. Ja. Um, omdat hij zelf wat problemen had met studenten. Maar zo gauw dat was opgelost... heeft hij uh, gezegd van hey, Gaddafi is mijn grote vriend. En, uh, dus uh, op zichzelf denk ik dat die steun... niet veel betekent, maar als er maar ergens in de wereld een land is wat Kaderfi een, een, een villa zou willen aanbieden en een rustig levenseinde, dan zou dat een mooie oplossing zijn. Ja, ik zelf denk niet dat dat uh, een optie ja. is. Zou hij al met zijn levenseinde bezig zijn? Denk ik niet, hè? Mm, nee, maar zo hoort. Maar de rest van de wereld wel. Dus dat <laughs> zou. Uh, <truimertijd> ja, ja. Even, wat toch nog wel belangrijk is om even bij stil te staan, hoor. Je moet echt even naar het VN-mandaat kijken. Dat is breed. Dat is breed, maar daar staat wel degelijk in... je mag alle noodzakelijke maatregelen nemen... om de burgerbevolking te beschermen. Er staat niet in... Om het regime naar huis te sturen. Nee, nee. maar dat kan ja, wel dat, nodig zijn. Het een kan dus gevolg zijn van het ander. Maar, kijk, dat is nou juist de discussie in de NATO. De, de, de, de, de, de, de, je moet toch tot een consensus komen met die, met die 28 landen in de NATO. plus het feit dat de NATO dus ook nog een coalitie leidt. Het is een door de NATO geleide Arabische coalitie, Een coalitie waar ook Arabische landen in zitten. Landen in zitten. Ja. Dus je moet toch tot een soort consensus komen. Wat doe je? Nou, als je binnen het mandaat blijft. Dan kan je zeggen: van uh, wapenembargo is niet zo'n probleem, no-fly zone is geen probleem. Het begint moeilijk te worden als je zegt: ik ga doelen op de grond aanvallen. Want ja. dan moet het dus wel zijn: doelen op de grond die een directe bedreiging vormen voor de burgerbevolking. Maar als dat niet zo is. Gedaan, de dan, ja, maar dat is niet door de NAVO gebeurd. Als dat niet zo is, dan mag dat eigenlijk niet. Een paar landen, Amerika, Verenigde Staten en uh, Frankrijk, hebben dat wel gedaan. Maar als coalitie, maar niet binnen de NAVO. Mm. Het volgende verhaal is het importeren van wapens om de, om de, om de bevolking te bewapenen. Dat valt, echt buiten, dat valt echt buiten het mandaat. Het laatste woord is hier absoluut nog niet over gezegd. En ik maak plaats voor de nieuwslezer. Zometeen Frank van Kappen wilde ik nog even bedanken. Michiel Bout en Iwa Abdo in ons buitenlandpanel. Dit was de Villa, zo meteen na het nieuws het Radio 1 e Journaal. Ja, de we gaan diek. onder meer verder praten over de mogelijke bewapening van de rebellen. Maar als ik het zo mag samenvatten, cricket, voetbal en een <lacht> rondje langs de frontlinies. Uh, variant op de uitspraak van Rines Michels. Cricket is oorlog. Uh, onze twee correspondenten volgen een zeer beladen wedstrijd die op dit moment uh, wordt gespeeld. De halve finale van het WK, cricket tussen India en Pakistan. En dan heb je Johan Kruijff die gaat straks naar de ledenvergadering van Ajax als verlossende onruststoker. Of andersom, zo je wel. En uh, zo'n beetje het vaste onderdeel in de uitzending Libië en Syrië... in wat volgens mij een heel dynamisch Radio 1-journaal gaat worden. Maar niet voordat uh, de hoofdpunten van het nieuws worden uh, uitgesproken... en Mark Visser is inmiddels gaan zitten. Radio 1, het NOS-journaal.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 Volgens Assad zijn de meeste demonstranten samenzweerders die Syrië te gronden willen richten. Vooral in de zuidelijke stad Daraa gingen mensen de afgelopen weken de straat op om politieke hervormingen te eisen. En pakjes sigaretten die moeten 10 euro gaan kosten. Dat staat in een aanbeveling van de kankerbestrijding aan het ministerie van Volksgezondheid. Ook zouden er afschrikwekkende foto's op de pakjes moeten komen. Volgens KWF-kankerbestrijding loopt Nederland erg achter in het ontmoedigen van roken. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Aan Verkeersinformatie: het is een gebruikelijke avondspits. In totaal staat er nu 140 kilometer file. De meeste files staan vanuit de regio's Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt is de wat langere file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooi Meer en Laren 7 kilometer. Een aanrijding op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Leende 2 kilometer. A12 de richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewek 7 kilometer. A15 Maasvlakte rotterdam Langzaam rijden tussen Alfred en Spijkenisse... en dan verderop weer tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein. Na een aanrijding op de A27 Utrecht-Breda... staat tussen Knopend evendingen Lexmond 4 kilometer. Aan de motor... herken je de wagen. Mm. Ja, Ford Mustang, V8, 130 BK, bouwjaar 72... lichtbruin gelakt, o, heerlijk. En aan de stiel... herken je de vakman.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 NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. We zijn bij een spannende ledenraad bij Ajax. Die begint om 6 uur vanavond en op tafel ligt het Plan Kruif. Mogelijk leidt het tot het vertrek van het bestuur van de club. Minister Jan Kees de Jager hoort u vanuit China. Eindelijk mag Nederland weer eens bij een G20-bijeenkomst zijn. We gaan hem vragen wat de wereld daaraan heeft. De Syrische president heeft voor het eerst sinds de protesten van zich laten horen. Teksten die doen een beetje denken aan de toespraken... die we elders in de Arabische wereld hebben gehoord. Alleen lachte Assad er voortdurend bij. De Amerikanen discussiëren over wapenleveranties... aan de tegenstanders van Gaddafi. De voor- en nadelen daarvan hoort u in dit Radio 1-journaal. Tot half zeven vanavond. Eerst het andere nieuws over Libië. In Nederland is voor ruim 3 miljard aan Libische tegoeden bevroren. Dat is een gevolg van Europese en VN-sancties tegen Libië. Economieverslaggever Gert-Jan heeft het allemaal uitgezocht... en op een rijtje gezet. gert wat voor tegoeden zijn dat? Ja, precies, doen, precies weten we dat niet. Het ministerie geeft alleen het uh, totale bedrag. We weten dat in ieder geval daar uh, de Libische Centrale Bank en de Libische Investeringsautoriteit bij zit. Maar ja, de lijst is natuurlijk veel langer en welke mensen of instellingen precies geld hebben in Nederland, uh, ja, dat weten we niet. Nee, maar heb je helemaal geen enkel bedrijf kunnen achterhalen? Jawel hoor, er zijn wel bedrijven in Nederland... die een directe link hebben met uh, Libië... of met uh, bedrijven die op die lijst uh, staan. Uh, zo is gebleken uit onderzoek dat bijvoorbeeld een joint venture... van het uh, Zeeuwse Yara uh, door de sancties wordt getroffen. Dat is een uh, bedrijf dat heet de Libyan Norwegian Fertilizer Company, BV. Die is gevestigd in uh, Zeeland, in Sluiskeel. En de helft van dit bedrijf is in handen van de National Oil Corporation van uh, Libië de Libische Investeringsautoriteit. Nou, die twee staan op de sanctieslijst. En een woordvoerder van het bedrijf bevestigt... dat het bedrijf wordt getroffen door de sancties. Zo hadden ze bijvoorbeeld problemen om het personeel te betalen... en ook problemen om de laatste productie in Amerika af te zetten. Maar of er geld in Nederland geblokkeerd is... dat kon die woordvoerder niet zeggen. En Daarnaast blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel... dat bijvoorbeeld ook de Libische luchtvaartmaatschappij... een vestiging heeft in Nederland. Er is een bedrijf, Feune. Mix Oil Libië, die heeft ook een vestiging hier in Nederland, in Amsterdam. En eerder was al bekend dat Tem Oil door de sancties is getroffen. Want de grote baas van Tem Oil die staat op uh, de lijst. Ja, maar goed, het is dus niet duidelijk bij welk bedrijf uh, welke tegoeden zijn bevroren. Wel het totaalbedrag, ruim 3 miljard. Hoe moet je dat uh, zien, dat bedrag, als je het vergelijkt met andere landen? Is het dan veel? Nou, dat ligt er een beetje aan hoe je het vergelijkt. Uh, als je het vergelijkt met Amerika, dan is het niet veel. Want in Amerika is voor zo'n 30 miljard dollar aan te goede bevroren. Maar als je bijvoorbeeld vergelijkt met het Verenigd Koninkrijk... Uh, daar is minder bevroren, 2,5 miljard. Terwijl het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook een groot financieel centrum is. Dus als je het internationaal bekijkt... dan is er eigenlijk redelijk wat uh, bevroren in Nederland. En ook als je het kijkt... Uh, naar de Nederlandse standaard, en is het eigenlijk ook extreem veel. Want er worden natuurlijk jaarlijks sancties afgekondigd... tegen Jan en Aleman, verschillende landen, Burma, Wit-Rusland. En eigenlijk, als je het beschouwt, dan zijn er nauwelijks tegoeden die in Nederland worden geblokkeerd. Behalve dan in dit geval, in het geval van Libië. Ja, en dan is het uh, zeker een behoorlijk bedrag, 3,1 miljard. Uh, Gertjan jan Dennekamp, hoorde u daarover? En later in de uitzending leggen we contact met Lengs Runnekamp in Benghazi om hem te vragen hoe de situatie op de grond is daar. Maar het eerst hebben we over Syrië. Want de president, president Assad van Syrië sprak vanmiddag het parlement toe. Daar riep hij op tot eenheid. Hij vindt dat mensen in Syrië recht op verbetering van hun omstandigheden hebben. Maar er zijn ook samenzweerders die die een wig proberen te drijven tussen de be verschillende bevolkingsgroepen zei hij. Assad zei dat die opruiers ook in de zuidelijke stad Daraa voor chaos hebben gezorgd. En er is toen op de demonstranten geschoten, ook al was dat niet de bedoeling. We had we've given the clear instructions not to hurt any Syrian citizens on the streets. But when you are on the streets, chaos seems to prevail. Decisions made at the moment may have been taken and a number of victims have fallen. We all worry about them. We are all concerned because they are our blood. And it is important to find the reasons and the causes and investigate and hold accountable those responsible. We moeten degenen die dit hebben gedaan verantwoordelijk stellen. Assad benadrukte ook dat de meeste Syriërs het land wel een warm hart toedragen... en dat het volk eensgezind is. Maar ze hebben dus ook recht op hervormingen, zei Assad. De needs van de samenleving zijn de rechten van de samenleving. En the, the, the, the staat is obliged om die those te vervullen en die needs available voor de mensen. The rights of the citizens have to be responded to and fulfilled by the state. Nou, Assad zei niet wat die hervormingen precies zullen gaan betekenen. Wel is belangrijk, zei de president, dat die veranderingen er überhaupt komen. Want anders glijdt het land naar de afgrond. If we stay without reform, we are on the course of destruction. And we are heading to destroy the country. The national leadership has already had draft bills on all issues related to the political parties or the state of emergency more than a year ago, in addition to other laws that will be presented for public discussion. Ja, we zijn al een paar jaar euh, bezig, of een jaar bezig, met nieuwe wetsontwerpen. Onder andere voor het afschaffen van de noodtoestand. Daar mag een publieke discussie over komen, al dus Assad. En tot slot wilde de president benadrukken dat mensen beter niet naar satellietkanalen kunnen kijken. Die verdraaien namelijk de waarheid en euh, dus ook deze toespraak. Some, some people on the satellite channels will come up this afternoon and say this is not enough. I tell them... This is not enough, but we are not destroying our nation. Please, do not get upset at some satellite channels because they are always, they always fall into the same trap. They try to distort the clear uh, facts. They lie, and then they believe their lies, and they believe themselves, and they fall into their own trap. Ja, de satellietkanalen liegen, gaan dat allemaal zelf geloven wat ze zeggen... lopen dan in hun eigen val al dus Assad, die in het parlement, u kon het horen... een staande ovatie kreeg. De Syrische staatstelevisie liet daarnaast ook nog beelden zien... van een juichende menigte buiten het parlementsgebouw. Dat nou, was best een lange toespraak, eh, Mustafa Ukbi, hier in het studio... de Midden-Oosten-deskundige, jij kunt het alleen maar uitleggen. Maar heeft hij nou ook iets van betekenis gezegd in die toespraak? Nou ja, Bashar al Assad staat bekend op zijn lange toespraak... maar hij staat ook bekend dat hij in die lange toespraak ook weinig... Eh zegt, het is vooral retoriek. En uh, dat zijn ze in serie gewend. Uh, net als in de rest van de Arabische uh, wereld. Van al die leiders. Uh, ze lijken ook heel erg op elkaar. En als je kijkt ook naar, die, naar de toonzetting... naar, de, naar de, uh, de, een aantal aspecten... ook in zijn toespraak... Uh, waarin hij praat over complotten. Waarin hij, praat, waarin hij eigenlijk min of meer zegt... Van, dat is allemaal de schuld van uh, de satellietzenders. Uh, Luister daar niet naar. kijkt er niet naar. Het, het is eigenlijk precies dezelfde... Uh, argumenten of retoriek... die ook andere leiders, Mubarak, Ben Ali... hebben gebruikt, vlak... Uh, uh, althans na die onlussen die uh, ook in hun eigen land begonnen. Dus je, be, je merkte eigenlijk... dat Basel het nauwelijks iets heeft geleerd... ook van de... Ja, van de problemen die in andere landen zijn ontstaan, of de opstanden die in andere landen zijn, uh, zijn ontstaan. Want de verwachting was, was wel dat hij hervormingen zou aankondigen, maar die later dus op zich wachten. Nou, sterker nog, door zijn eigen woordvoering is bekendgemaakt dat de toespraak van Bashar al-Assad werkelijk uh, uh, heel veel uh, verrassende elementen in zou zitten. Zou, uh, uh, een beeld geven van wat er allemaal het land te wachten zou staan... de komende tijd aan veranderingen, aan hervormingen. Nou ja, niets, niets van dat allemaal. Ik bedoel, was, dit was een toespraak, denk ik... waar heel veel Syriërs behoorlijk uh, teleurgesteld uh, op zouden uh, reageren. Omdat het zo weinig aan beloftes um, uh, had... maar ook tegelijkertijd geen enkel concrete uh, toezegging hoe, uh, hoe het verder zou gaan met het land. Maar ook zeker niet op het gebied van... Hervorming waar het land naar snakt op dit moment. Hij, hij weet ook dat de internationale gemeenschap meekijkt. Uh, daar deed hij deze toespraak niet voor. Het was echt alleen maar bedoeld om zijn eigen parlement... zijn eigen volk, zijn eigen het situatie. Is, ja, het is vooral voor de, voor de, de eigen publieke uh, opinie... om die, uh, laat ik zeggen, te beïnvloeden. Het probleem van dit soort leiders, en dat geldt ook voor al-Assad is dat ze werkelijk ja, geen contact hebben meer met de werkelijkheid. Ik bedoel, ze, ze reageren... En, eh, en ze regeren ook op dezelfde wijze... zoals ze dat hun vader en zij zelf eh, dat al jaren doen. En ze zullen niet, eh, niet nadenken over dat, dat er sprake is van een internet... een Facebook-generatie. En daarom zul je ook dat mensen eh, niet eh, heel erg eh, nou ja, beïnvloed zullen zijn... of worden door de, de rotatische opspraak. Ik denk de mensen die de straat op zijn gaan... die ageren tegen repressieve regimes zoals die Syrië kent op dit moment... Uh, uh, zullen, uh, zullen, denk ik, verder gaan met, met, met hun uh, verzet. Ja, denk je de, dat de mensen dat inderdaad zullen doen? Met name in Daraa, in het zuiden van het land... Uh, waar toch ook behoorlijk is ingegrepen. Ik zag meteen ook naar de toespraak uh, van Bashar al-Assad... dat er ook op Facebook en Twitter uh, weer uh, eigenlijk... Uh, Bashar vergeleken werd met Ben Ali... vergeleken werd met Mubarak... vergeleken werd met de Gaddafi en dat mensen... En niet langer uh, zullen toestaan dat zij op deze manier uh, worden toegesproken, uh, toegesproken, niet serieus worden genomen. Dat, dat het gaat om, nou ja, om, uh, om, uh, om veranderingen die de mensen willen, concrete veranderingen. En dus ook de roep om verder schouders op te gaan in de komende tijd. Maar je noemt daar drie mensen, Saleh, Mubarak die weg zijn. En ja. Gaddafi, hoe, waar, waar, waar zit hij het dichtstbij bij Gaddafi? Omdat het misschien in staat is om zijn eigen apparaat... inderdaad die controle te laten houden in Syrië? Nee, en hij lijkt ook heel erg op Mubarak, Ook Vanwege het repressieve karakter van het regime. Er werkelijk niks mag. Uh, bijvoorbeeld, uh, je zou hem in dit verband kunnen vergelijken... met Mubarak, maar vanwege de noodtoestand... die echt ook al vanaf uh, de jaren zeventig geldt. Um, uh, waar, uh, waarbij dus op grond... En uh, van, van, van die noodtoestand, iedereen kan worden opgepakt. Dat gebeurt ook uh, regelmatig. En, um, en hij um, heeft natuurlijk ook sinds zijn aantreden begin 2000, toen zijn vader overleed. Uh, had men echt veel verwachtingen van deze jonge president van het land. Uh, namelijk dat hij hervormingen zou doorvoeren. Niets van dat aller. Hij wordt nog steeds ook omringd door de oude garde die ook uh, onder zijn vader hebben gediend. En ik denk ook dat de heel veel mensen weinig verwachten van deze, van deze Bashar al-Asset. Moestafel, ook bied, Dank je. Zo dadelijk meer dan 1 miljard mensen verspreid over de hele wereld... kijken vandaag naar de cricketwedstrijd India-Pakistan. Ook twee correspondenten in Islamabad en New Delhi. Naar het verkeer op de wegen van Nederland kijkt Jolanda van der Velden bij de ANWB. En bij valt vooral op dat de drukste uh, regio's weer vandaag Utrecht en Amsterdam zijn. Daar staan er wat langere files. Verder valt op de aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Leende Heide en Leende 2 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. En ook was er een aanrijding op de A59 zonzeel richting Os. Daar staat tussen Maden en Knopend Hoijpolder 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Ja, in Azië noemen ze het wel de moeder van alle wedstrijden. De cricketwedstrijd tussen aardsrivalen. Dat zijn ze niet alleen op het veld, maar ook op het wereldtoneel India en Pakistan. In het noorden van India, in het stadje Mohali, wordt de wedstrijd gespeeld. Die is nu al een uur of zes aan de gang. Wilma van der Maat in New delhi Wilma, zit je ook al zes uur te kijken? Nee, nee, dat, uh, dat gaat een beetje te ver. Maar ik, ik kijk iedere keer wel. En wat ik moet zeggen is dat, uh, uh, als ik het kijk naar mijn straat... was het vanmiddag nog heel erg luidruchtig, omdat... Uh, India mocht beginnen, die begon met, uh, en nu als ik nu luister bij mij in de straat, ik heb net ook een rondje gemaakt, en er staan heel veel sombere gezichten. Het gaat niet zo goed met India. Mijn buurman zegt ook, we hebben nog minstens 10 wickets nodig om deze wedstrijd te halen. En de verwachting is dat uh, de game nog zo'n twee uur gaat duren, en dat India er waarschijnlijk uit ligt. Dus kun je je voorstellen wat hier gaat gebeuren, India ligt eruit. Al dagenlang is India Groegeweinig gaan natuurlijk winnen, want Pakistan is veel slechter. En het, het kan wel eens heel slecht aflopen hier de komende uren. Ja, terwijl Pakistan wel vaker wint, toch, van, van India? Nou, als je kijkt naar de, de, de wedstrijden die tot nu toe tussen Pakistan en India zijn gespeeld. Ik heb ze geteld, dat waren de 119. Eh, waren alle wedstrijden door Pakistan gewonnen, behalve als het gaat om wereldkampioenschappen, waar we het nu over hebben, de World Cup. Eh, daarin was India altijd de sterkste, won India ook van, van Pakistan. En dat staat vandaag natuurlijk ook wel groot op alle kranten, 4-0 voor India. Ja, het kan wel eens zijn uh, dat het dus anders afloopt en dat Pakistan toch veel sterker is dan, uh, dan India had verwacht. De verhalen de laatste paar dagen waren ook echt wel vervelend. Uh, het was over, kijk, als het op zo'n wedstrijd aankomt, zeiden de Indiërs, dan uh, hebben wij toch veel meer discipline. Dan kunnen die Pakistanen niet tegen al die stress. En dan zie je toch dat ze, in het dat ze uiteindelijk in het stadion afdraaien en dat wij gaan winnen. Dus ik ben heel benieuwd wat de kranten nu morgen moeten gaan schrijven, als inderdaad. India gaat winnen, want zoals mijn buurman het tegen mij zei... We hebben echt een, een mirakel nodig, willen wij deze wedstrijd nog gaan winnen. Ja. Het mirakel, eh, dat gaat ze dan wellicht voltrekken in een overwinningsroes in de Pakistanse hoofdstad Islamabad... ...waar Nathalie Wrighton, volkskrant correspondente zit. Nathalie, eh, zie je al eerst de signalen van een mogelijke overwinningsroes? Nou, er zijn een paar mensen hier die een duim omhoog steken, dus ze zeggen het gaat goed. Het gaat de goede kant op en ze hebben er heel veel vertrouwen in dat Pakistan gaat winnen... Um, ja, mensen erg opgetogen hier. Ik zit nu bij uh, mensen thuis, Pakistanse vrienden thuis. En uh, die hebben ook een paar uh, Indiaanse vrienden uitgenodigd om te komen kijken. Maar die zijn nog niet opkomen dagen. Misschien heeft het er iets mee te maken. Maar dat gaat dus wel samen. Want wij kennen hier in Nederland de ja. Oranje Café's. De mensen die staan te drinken en te lallen. En op die manier af, ook nog even naar het voetbal kijken. Maar hoe, hoe kijken jullie daar in Oslamabad naar het cricket? Nou, uh, de, de cafés, de restaurants, alles is afgeladen vol. En uh, het is niet zoals in Nederland uh, dat de biertjes uh, rijkelijk vloeien. Maar de cola wel en de kitkluifjes gaan rond. Dus het is één groot feest, is dus. het. En uh, de mensen bij wie ik thuis zit, ja dat zijn uh, ja hele vrije, vrije geestes. Die gaan ook om met Indiërs. En natuurlijk is er een gezonde rivaliteit. Maar bijvoorbeeld de gast die heeft wel een aan, uh, heeft er zelf goed pakje staan heeft zojuist juist uh, een Indiaas vlaggetje op zijn gezicht uh, getekend om. Uh, de gasten zo meteen te verwelkomen van India. Gasten. Ja, en Wilma, kip, kipkluifjes ook bij jou in India? <laughs> kipkluifjes. Nou, hier zijn het de Samosa's. De, het zijn meer van die uh, waar waarin groenten zitten. Mensen zitten inderdaad allemaal thuis vandaag, maar die uh, 60% van de bevolking uh, heeft vandaag een vrije dag aangevraagd. En de mensen die die het geluk hadden, die dus van hun baas niet uh, thuis mochten blijven, We zijn vandaag naar hun werk gegaan. Wat je wel veel ziet in de kantoren, dat uh, televisies zijn opgesteld, dus het maakt op zich nog niet zoveel uit. Ik had net wel een hele teleurgestelde collega aan de telefoon en ik vroeg hem: Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren hè, de komende uren? Wat moet ik gaan doen? dit ik allemaal raam en deuren gaan dicht doen? Gaan en met modder gooien? Gaan je dus auto's in brand steken of winkelruiten? Wat je in Nederland wel eens ziet naar een wedstrijd Ajax-Steinoort. Hij zei, nee, morgen is het nog niet. Een... Als we inderdaad gaan verliezen, wordt het morgen net zo rustig op straat als vandaag. Dan hebben we allemaal een kater en dan blijven we gewoon in de bed liggen. Ja, en, en politiek gezien, hè? Want uh, volgens mij uh, kwamen er allemaal... Al, uh, nou, was het nou de premier of niet? Die was uitgenodigd. Zou het nog tot verbroedering kunnen leiden? Maar ja, met zo'n uitslag, Wilma. Ja, nou, dat hebben de premiers van tevoren gezegd. Ik moet zeggen, ik vond het een heel mooi moment vanmiddag... dat uh, de premiers daar samen van Pakistan en India het veld op gingen... Uh, ...naast elkaar, dat ze uh, de handen gingen schudden van uh, beide, van alle teams... ...en ze hebben ook heel duidelijk van tevoren gezegd, dit is een sportieve wedstrijd. Ze We zijn wel allebei gekomen met een soort boodschap, een boodschap van vrede en een boodschap van, van vriendschap... En de premier van Pakistan heeft ook heel duidelijk gezegd, uh, Chilani, uh, het, het moet vooral een sportieve wedstrijd zijn. We zitten nu overigens met elkaar aan tafel en natuurlijk ook de, de, de politieke pers die is meegereisd. Die verwacht nog steeds dat er een soort statement wordt uh, afgelegd, dat er tijdens de tafel nog gesproken wordt over allerlei politieke onderwerpen. Maar daarover hebben beide uh, premiers gezegd, daar gaan we vandaag niet over praten. Dus het is nee. vooral vriendschap en het is vreden. Maar als jij zegt ze zitten aan tafel, dan zitten zij dus ook niet die zes uur te kijken. Nee, kom nou. En het is ook heel grappig om elke keer te kijken, want wat er allemaal in het stadion zit, je moet je voorstellen de gemiddelde Indiër is zo kwaad geweest dat hij geen kaartjes meer kon krijgen. En als ik nu naar de tribune kijk, waar dus uh, alle Indiërs zit, is het vooral de top van de politiek die er zit, dus de premier met zijn... Uh... De leading lady Sonia Kandi met haar zoon en dochter en ook familieleden. Zo'n dus beetje de hele politiek zit daar. Bollywood, en niet te vergeten die dan met zijn eigen privéjet zijn gekomen. En ook de hele industriële top. Dus het is eigenlijk ook gezien worden daar vandaag vooral. En het is wel... De Indie die er buiten staat en denkt van, uh, ik had eigenlijk in het stadion willen zitten. En waarom al die mensen die anders nooit zitten? Ja, Tot slot, uh, Natalie Wrighten in Islamabad. Die beladen wedstrijd die dus mogelijk in het voordeel van Pakistan gaat uit, uh, uitlopen. Zie, zie je die ontspanning dan ook ontstaan in Pakistan als zij die wedstrijd winnen? Nou, dat, dat, dat weet ik niet zeker. De mensen zijn natuurlijk nu niet helemaal overtuigd van dat ze gaan winnen. Maar daar heerst hier je wel optimisme dat er überhaupt uh, uh, weer met elkaar gesproken wordt. Na drie jaar uh, dat er bijna geen overleg is geweest tussen Pakistan en India over vrede. En deze wedstrijd wordt nu aangegrepen om uh, wel weer dat uh, gesprek aan te gaan. En, de mensen die hier zitten, die zijn daar ook wel opgezogen over wat de uitkomst van de wedstrijd ook wordt. Nathalie Wrighten en uh, Wilma van der Maaten, dank. En over een uur dan uh, hebben we contact met Tim, van de, Tim Steens van de sportredactie. Die meldt zich met de tussenstand van Zo, de wedstrijd. Zullen we nog even een tussenstandje doen? Uh, Pakistan, uh, 94 voor 2 okay. in 22-overst. De, de cricket uh, we, mensen weten wat het is. Tijd voor Marco Verhoef. Um, Marco, het weer. Krijgen wij de zon nog te zien vandaag? Ik mm, denk dat dat een heel moeilijk verhaal gaat worden. Sterker nog, er ontstaan uh, verschillende buien boven Nederland op dit moment. En vooral in het oosten van het land zou de eerste klap onweer er wel eens bij kunnen gaan zitten. Het is echt een beetje een, een apart weertype nu. Vanochtend was er niet veel aan de hand. Het was misschien een beetje, beetje klem, kleffig buiten. Uh, een beetje een, een zomers gevoel kreeg ik ervan. Uh, en daar passen die buien dan ook bij die nu aan het ontstaan zijn. Trek overigens wel uh, langzaamaan weg. En voor het het westen zal uh, de buiigheid wel meevallen. Maar die krijgen dan later vanavond weer regen over zich heen. Ja, en morgen? morgen? Ja, morgen uh, gaat het eigenlijk een beetje twee kanten op. We beginnen nog wel droog, wel bewolkt denk ik. In de loop van de dag van het westen uit regen. En in de namiddag dan misschien in het westen weer eventjes wat zon. Maar het stelt niet zoveel voor nog. Marco Verhoef, dank je. Dan rampspoed in het Spoorwegmuseum. Vandaag opent de expositie Veiligheid voor alles. Aan de hand van de belangrijkste spoorwegongelukken... wordt verteld hoe het spoor door de jaren heen beveiligd is. Hare majesteit, die hier begeleid werd... door de geneesheer directeur en de chirurg van het hospitaal... vertoefde onder meer aan het ziekbed van de sergeant Groenewold uit Zuidlaren... die bij de ramp door een raam uit de trein werd geslingerd... en die daarbij ernstig aan het hoofd werd gewond. De koningin mocht vernemen dat zijn toestand bevredigend is... Tussen de groene hondenkop en de blauwe koninklijke rijtuigen staat de rode postwagon. Met daarin een fotocollectie van alle treinrampen uit de Nederlandse geschiedenis. De zwartste dag is ongetwijfeld 8 januari 1962... toen 91 mensen het leven lieten bij een treinongeluk bij Harmelen. Ja, nou, de beroemdste. Want ja, dat uh, had heel veel impact maakte heel veel indruk op het moment dat dat gebeurde. Spoorwegongevallen vormen een onlosmakelijk onderdeel van het thema veiligheid. En we zijn onze hele collectie doorgeploegd van wat zijn nou mooie foto's, markante foto's, belangrijke foto's uh, op het gebied van spoorwegongevallen. Zegt conservator Jos Zelstra. Vol enthousiasme neemt hij maar mee langs alle zwart-wit foto's in de postwagon. Nou, zo'n hele wand vol met foto's van allerlei soorten spoorwegongevallen. Uh, dan we lopen even verder. Dan komen we voor een foto te staan van een stoomlocomotief die een station is binnengereden. Ja, falende remmen. En dit is weer zo'n voorbeeld van een ongeval waardoor de veiligheid op het spoor ja, toch verbeterd wordt als gevolg van een spoorwegongeval. Als het kalf verdronken is, dan dempt men de put. Ja, het ja. is een klassiek uh, spreekwoord. En ook dat is hier uh, voor toepassing. Jazeker, ja. Tijdens de eerste rit behaalde de 100 ton wegende machine een snelheid van 130 km per uur. En dat is dan nog 20 km beneden de maximumsnelheid. Het zijn niet alleen de grootste, maar ook de media-geniekste ongelukken met haarscherpe foto's. Maar de meeste ongevallen vinden plaats op spoorwegovergangen. Omdat mensen om wat voor reden dan ook onder de trein komen. Maar die ongelukken zien we niet terug. Uh, dat vinden wij, dat heeft niet zozeer te maken met de uh, veiligheidsvoorzieningen... die je aan het spoor aan treinen toe kunt brengen, aan het spoor zelf toe kunt brengen. En wij hebben gekozen dan voor uh, aan echt technische mankementen... menselijk falen van, als oorzaak van een spoorwegongeval. Van de posttrein langs de koninklijke rijtuigen... Naar de achterkant van de treinremise, de locomotievenhal, zoals het hier wordt genoemd. En daar valt op grote seinen te lezen wat er in de afgelopen jaren aan veiligheid is gedaan. Maar zo behandelen we bij dat thema veilig gevoel ook een paar historische dingen die nu misschien mi minder bekend zijn. Zoals het feit dat je vroeger zelfs vrouwencoupés had. Voor, men voelt het maar... Vanuit maatschappelijk oogpunt niet gewenst dat uh, alleenstaande vrouwen in een coupé zouden kunnen komen te zitten met misschien wel wat brutale heren. En dus uh, waren er vroeger zelfs nog vrouwencoupés. Dat, uh... En het spoorwegmuseum heeft naar eigen zeggen een primeurtje. De spoorboom krijgt een nieuw uiterlijk. De bekende oude overwegbomen zoals we die nu, nu nog kennen met alleen maar eigenlijk een balk en dat is het. Vroeger hing daar ook een hekwerk onder. Die oude situatie wordt weer helemaal hersteld om het nog veiliger te maken. Dus niet alleen maar die balk die naar beneden komt... maar zelfs nog een heel hekwerk, zodat je er ook niet meer onderdoor kan kruipen. Dat uh, komt weer terug. Komt weer terug, ja, met hekwerk. Versie 2011. Allereerste in het Spoorwegmuseum. En daarna komen ze op zo'n 100 voetgangersovergangen te hangen. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Matthijs Holtrop maakte deze reportage in het Spoorwegmuseum. En na vijf uur praten we onder meer met onze correspondent in Amerika... om te discussiëren over de discussie die daar gaande is... over het mogelijk bewapenen van de opstandelingen in Libië. De Amerikaanse president Obama heeft die hint gegeven. En ook Londen en Parijs lijken zich daarmee aan te sluiten. Maar wat betekent dat voor het VN-mandaat? De resolutie die dat al dan niet zou uitsluiten. Daarover na vijf uur. En we kijken ook naar de kerncentrale in Japan. Precies, want de reactoren 1 tot en met 4 van Fukushima die worden definitief ontmanteld. 5 en 6, daar denken ze nog over na. Maar 1 tot en met 4, daar gebeurt in de toekomst niks meer mee. Daar praten we over met iemand van Petten zometeen. Tot naar 5.